Van naar Kissingen Pink en One Step werd het even na twee uur. Geweldig, mooie zaterdagmiddag in Zalvoort. Het zonnetje schijnt heerlijk. En het is heerlijk warm in de studio aan de 10 Tina. En ja, het zonnetje schijnt, Albertjan. Dus dat betekent dat wij weer op de radio zijn. Goedemiddag, Albertjan. En goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Niet te vergeten. Goedemiddag, Rob. Ja, het zonnetje schijnt, dus wij zitten weer lekker binnen. Dat bedoel ik. He? Daar zijn we goed in. Goed, eh, Zandvoort op zaterdag, op deze zonnige zaterdag. Blijft het zo of wordt het beter? U hoort het straks allemaal rond de klok van half drie... tijdens het weerbericht. Verder hebben we natuurlijk, eh, zoals u van ons gewend bent... de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand... want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het dieren van de week is dezelfde als vorige week... en die luistert naar de naam Vienna. Het gedicht van de week, ah, het wordt een hele aparte. Ja, heb je er een? Ja, we hebben een kennis, hè, die, die heet Rut. En Rut heeft twee honden. Dus het gedicht wordt de honden van Rut. Oké. Okay. Ja, dat is echt een verrassend gedicht, dat rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we ook Zandvoort nieuws in het kort. En rond de klok van tien over drie gaan we praten met Roy van Buringen. En dan hebben we het over de rommelmarkt en over een concert wat eraan zit te komen... met medewerker van Justine Pemmela... Daarover rond de klok van tien over drie veel meer over... dankzij Roy van Buringen. Rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. We hebben Sportkort. En uh, er wordt natuurlijk ook nog geschaatst dit weekend... dus we houden voor u dat allemaal in de gaten. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. Dat gaan we zeker doen, Albert-Jan, tussen twee en vijf uur... Ja, er liggen heel veel mensen op dit moment met griep thuis. Heel veel uh, sterkte. Ja, de griepgolf is nog steeds niet voorbij. Nou, om je een beetje vrolijk te maken... gaan we deze van Cindy Lopper draaien. Hier is Kultjes. waar have fun. een klein beetje op de vrolijk als je op dit moment met griep op je bed ligt. Deze van Cindy Lopper blijft van gezellig muziek. Your the girls just wanna have fun. ZFM al 26 jaar radio in Zandvoort, Albert Jan. Al 26 jaar. Maar dat niet alleen, we zijn er ook op tv. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En digitaal te ontvangen via kanaal 40 bij SIGO. CFM TV, 24 uur per dag. De laatste nieuwtjes. En natuurlijk het radiogeluid van CFM op de achtergrond. Jawel, dit is een hit van dit moment. En een groot ook, hè? Hier is Kevin James. Hier is Nervous.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 Maybe we won't meet when we get older So I won't say I love you if you don't De 40 grootste hits van Europa. Je hoort ze elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 bij CFM. In de Eurobreakdown gepresenteerd door Maurice Mulder. En ik weet één ding zeker: deze staat ook genoteerd in dit lijst. Dat was de ziel van Kevin James en Nervous. Houd de plaats in de gaten. Nou, van de week heb ik weer heel veel berichten zien loskomen op de CFM-app. Dus dat betekent dat er weer heel wat gebeurd is op het Ja, maar ik zal de. de... Voor uitgebreide uh, informatie verwijs ik u naar onze app. Maar we, even de volgende uh, is in de, voor nieuws voor Zandvoort in het kort. En allereerst betreft de blauwe tram. Begin 2016 zijn er werkzaamheden uitgevoerd om het binnenklimaat te verbeteren. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de klimaatbeheersing niet voldoende werkt. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van klachten van gebruikers van de blauwe tram, waaronder de Maria en Hani school het college wil een definitieve oplossing voor het probleem. Vanwege de financiële consequenties is het nodig... dat de gemeenteraad hierover een besluit neemt. Om op korte termijn de situatie te verbeteren... worden kachels geplaatst in de ruimte waar de klachten optreden. Waar mogelijk worden nu al verbeteringen... aan het huidige klimaatsysteem gerealiseerd. De schoolbesturen, beheerders en ouders van de leerlingen... van de blauwe tram zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Getuigen van mishandeling gezocht. De politie van het team Kennenmaland-Kust zoekt getuigen van een mishandeling die in discotheek Chin Chin... in de Haltestraat in een nieuwjaarsnacht... rond half drie s'nachts plaatsvond. Op dat moment stond de discotheek vol met mensen. De politie zoekt een verdachte in dit onderzoek. Deze verdachte voldoet aan het volgende signalement: Het is een man. Hij is blank, kaal gemillimeterd haar... bergetrui en een gezet figuur. Bent u getuige geweest van dit incident... of weet u de identiteit van de verdachte? Neem dan contact op met de politie. Fietser aangereden. Een fietsster is donderdagochtend aangereden op de rotonde van de Van Lennepweg. De vrouw strak rond half elf morgens over op het fietspad van de rotonde toen een afslaande automobilist haar over het hoofd zag. Door uiteenlopende getuigenverklaring is nog niet bekend aan welke kant de van welke kant de vrouw kwam. Na de eerste hulp ter plaatse is de vrouw gestabiliseerd en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk heeft de laagstaande zon invloed gehad bij het ontstaan van het ongeluk. De voorruit van de auto werd door de klap vernield... waardoor de automobilist zo zijn weg niet kon vervolgen. Het laatste bericht komt uit Egmond aan Zee. SOS Dolfijn bevestigde dat het gaat om twee bultruggen die zijn gesignaleerd. Het is niet heel uitzonderlijk dat ze hier zwemmen. Van nature komen de dieren niet voor in de Noordzee... maar de laatste jaren zien we ze eigenlijk elk jaar wel weer een keer opduiken... al dus een medewerker... Wat de dieren hier doen is niet duidelijk. Misschien dat ze op doorreis zijn. Ze weten, we weten het niet. Ze worden ook voor de kust van Engeland en Schotland gespot. SOS Dolfijn maakt zich geen zorgen over het lot van deze dieren, maar houdt ze wel in de gaten. Bultruggen zijn niet uh, snel geneigd om dicht bij de kust te komen, dus de kans dat ze aanspoelen zoals potvissen is klein. Maar we, ze blijven wel. Alert. Ja, misschien vinden ze het wel dolfijn, uh, Albert jan Je weet het maar nooit, hè? Dat was het. Het uh, nieuws in het kort bij ZFM. Ook na te lezen op onze eigen app, de ZFM Software app, die nu gratis te downloaden is. You you see this love regretting. Something wrong again. But you had it in the palm of your hand. Your bleeding. Not the space Zaterdagmiddag in Zandvoort. Het zonnetje schijnt heerlijk en lekkere muziek bij CFM. Als eerste hoor je John Anderson en de singer Hold On To Love. Gevolgd door de laatste verschenen singer van Robbie. Robbie Williams en Love My Life. Jawel, wat gaat er gebeuren met de horeca? Gaan ze gewoon 24 uur per dag open, Albert Jan? <laughs>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 Daarna kan de raad bepalen hoe de sluitingstijden voor horeca-gelegenheden definitief worden geregeld. Ja, ik ben heel benieuwd of er gebruik van gemaakt zou worden. Ik ben benieuwd. Ja, nou, ik denk het heel weinig, eerlijk gezegd. Jawel, de zon schijnt in Zalvoort, en over een paar dagen gaat het wel gebeuren. Dan komen de Strandpafviews weer terug op het strand. En daar zijn we blij mee. Zandvoort op zaterdag met de Root Syndicates en de Mockingbird Hill. Ja, we lopen precies op tijd, Albert-Jan, want het is half drie. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo mooi? Na een zonovergoten vrijdag zijn er vandaag aanvankelijk wolkenvelden. De bewolking trok van het uh, begin van de middag echter weer noordwaarts. En de zon is weer flink gaan schijnen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige oostenwind... stijgt de temperatuur naar waarde van omstreeks de 2 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en koud. Bij weinig wind gaat het licht tot matig vriezen... met lokaal weer min 6 en natuurlijk hier aan de kust een aantal graden hoger. Morgen is het dan ook prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en waaien doet het niet. De temperatuur stijgt hooguit 1 graad boven het vriespunt. En tot slot, na morgen blijft het rustig en droog winterweer. In de nachten vriest het licht... En overdag komen de temperaturen een paar graden boven nul. Aldus Rico Schreuder. Nou, beste. Uh, mooi weer op komst. Prima uh, weer. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar uh, www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Ja, heb je je zonnebril al op? Nou, wij gaan door met de muziek. Hier is Billy Idol. best mee hoor, dat valt best mee, Ik graag op twee, <laughs> zo hard in de city is het ook weer niet, Je de, de single van uh, Billy Idol, ja we hebben het al een uh, aantal keren bij uh, CFM gehoord en ook uh, in de media zijn we het al tegengekomen, het luisteronderzoek van CFM. Ja en dat de uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten, uh, uw medewerking in deze is uh, uh, erg welkom want uh, de laatste keer dat wij een luisteronderzoek hebben gedaan... dat was uh, al een aantal jaartjes geleden, rond 2011 meen ik. Dus het wordt uh, hoog tijd om dat weer te gaan evalueren. En vandaar dat wij uh, vanaf 15 januari tot en met 15 februari... een luisteronderzoek zijn gestart. Uh, het is een, uh, een, uh, een enquête uh, die ongeveer een kleine 10 minuten... toch wel van uw tijd vergt. En er zit, zit ook, zullen ook vragen tussen zitten waarvan u denkt... van wat, wat is dat nou weer voor nodig... Maar dat is wel nodig om een totaal blik te krijgen over hoe u uw lokale radio- en tv-zender uh, beleeft. Dus uw medewerking in deze wordt echt, echt uh, aangeraden. En hoe kan je daar aan deelnemen, Rob? Nou, via de CFM app onder meer. Via de, kijk de website. Even, kijk even onder, uh, de, onder het menu bij Luisteronderzoek. Luisteronder. Via de app dus. Via de, app via de website, via de Facebook-site. Kan het ook. En uh, mocht u problemen ondervinden met het, uh, met het uh, uh, invullen ervan... u kunt ons altijd even bellen. Want uh, zo is het met een razende reporters Het 06-nummer van Albert-Jan Is. Ja. <laughs> maar, uh, het geeft even aan uh, hoeveel waarde wij hechten aan uw medewerking in deze. Want we weten dat uh, er erg veel naar CFM wordt geluisterd en wordt gekeken. Maar voor ons is het erg, erg belangrijk om een uh, meetpunt te hebben van hoe we nou ten opzichte van 2011 er nu voor staan. Dus doe alsjeblieft mee het luisteronderzoek van uh, CFM. En wie weet, Albert-Jan... Ja, onder, ja de, onder de juiste inderzijde. <lacht> <lacht> wij uh, verloten een uh, taart onder de deelnemers uh, bij uh, dit uh, luisteronderzoek. Ja, dus nogmaals, uw medewerking wordt, uh, wordt erg gewaardeerd... omdat wij dat graag in beeld willen hebben van uh, wie via de website luistert... wie via internet luistert, wie via de uh, CFM Live meekijkt... En welke programma's uw voorkeur hebben, wij kunnen daar als met, de, als, met de programmering uiteraard rekening mee houden. We kunnen wel constateren dat we sinds 2011 van, uh, ik zeg het een beetje gechargeerd, van 70% non-stop en 30% live. Nu uh, dus ongeveer 70% live hebben en 30% non-stop. Dus we zijn op de goede weg. Maar uw mening in deze geldt echt. Dus schroom niet, neem even de tijd. Het is even, het is even de 10 minuten van uw tijd. Maar schroom niet en vul hem alstublieft in, want wij zijn er zeer mee geholpen. Alvast uh, dank. Het kan via de CFM-app. Kijk even onder menu en uh, zoek dan op Luisteronderzoek. Via de website van uh, CFM, www.zfmsanvoort.nl Of kijk op onze Facebook-site.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 Deze zaterdagmiddag bij CFM Zalvoort, een hele goede middag. de singer van de Pointer Sisters. Blijft een leuke plaat om weer eens te draaien op de radio. Dat was Happiness. Jawel, volgens mij, ik kwam Nick van de Week tegen... maar die heeft een hele zware periode achter de rug. Hier met de politiek van Zalvoort. Volgens mij is hij toe aan vakantie. Ja, vol, ik, ik, ik zag hem ook lopen. En volgens mij had hij allemaal vakantiebrochures. Ja, hij is nodig aan vakantie toe. Nou, we, zullen, we wensen hem alvast een uh, prettige vakantie. En dat is wel een vakantie van 18 tot en met 25 februari. Dat moet hij dat vast in de agenda zetten. Want er wordt naastig uh, gezocht naar een burgemeester voor Zandvoort, en wel een kinderburgemeester.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 Gedurende de week mag hij of zij aan meerdere officiële gebeurtenissen meedoen. Interviews, een voorleessessie en het openen van het uh, Heldenplein. Met onder andere brandweer, politie, KNRM en reddingsbrigade. Wie zou dat nou niet willen worden, kinderburgemeester van Zandvoort? Kinderen die het ambt van kinderburgemeester helemaal ziet zitten, kunnen hun motivatie sturen naar marketingapenstaatje.vvvzandvoort.nl. Marketingapenstaatje.vvvzandvoort.nl na een selectieronde worden drie kinderen uitgenodigd... op het kantoor van de VVV Zandvoort. Daar mogen ze vertellen waarom nou juist zij... de nieuwe kinderburgemeester moeten worden. Eén van hen wordt uiteindelijk gekozen. Dus wil jij de opvolger van Beyoncé, Jackie, Eva, Finn of Gaia worden... mail dan voor 5 februari waarom jij de baas van Zandvoort moet worden. En wie weet word je de koning dan wel koningin van de Kids Adventure Week. Dus nogmaals, stuur je motivatiebrief mail op naar... Marketing Apenstaartje. Waar stond het ook alweer? Maar uh, marketing Apenstaartje. VVV Schroom niet en geef je op. Kinderburgemeester, gezocht. Jazeker. En dan ook een bezoekje brengen aan de studio van CFM natuurlijk. hè? Uiteraard. Ja, dat is uh, jaarlijkse prik. De kinderburgemeester ook bij CFM. En hier is Clean Bennett. Zo'n so, so lekkere plaats van dit moment en ook weer een hit uit de Euro Breakdown. Hier is Rockabye. She works a night, by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on the no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, oeh, love.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 Dit is echt wel weer heel oud hoor. Je de single van Inner City en Big Fan. Vanmorgen tussen 10 en 12 kon je luisteren bij CFM naar Goedemorgen, Sanford. Met ook de duimwachter, die was weer aanwezig, Gerard Scholten. En uh, ja, er werd uitgebreid gepraat over de damherten. Maar jij hebt daar ook nog nieuws over. Nou ja, ook uh, ondanks een protestactie jongstleden 15 januari op de zondag. Onder het motto van Poten af van de herten. Georganiseerd door Animal Rights heeft de Raad van State de provincie Noord-Holland toestemming gegeven... om 3000 damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen af te schieten. Faunabescherming had bezwaar aangetekend tegen het afschieten van de herten. Het afschieten was vorig jaar al gestart. Op dit moment leven er circa 4000 damherten op een veel te klein gebied. In de Amsterdamse waterleidingduinen zou plaats zijn voor maximaal 1000 dieren. Ze zorgen voor diverse soorten van overlast. Hele groepen worden tegenwoordig in de bebouwde kom gesignaleerd... met allerlei gevolgen voor onder andere de verkeersveiligheid... Ook de vegetatie, die voor andere diersoorten van levensbelang is... staan onder zware druk. De provincie wil het aantal herten via actief faunabeheer... leesafschot, terugbrengen. Faunabescherming vindt dat er geen herten afgeschoten hoeven te worden. Ze pleiten ervoor de natuur haar gang te laten gaan. Maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat een maximum van duizend herten een gunstig effect zal hebben... op de gehele natuur in het gebied. De overpopulatie is ontstaan door het niet afschieten... van het jaarlijks overschot aan damherten... waardoor er ieder jaar meer dieren rondliepen. Door voedselgebrek zoeken ze nu in de bebouwde kom... Om, op om aan hun voedsel te komen met alle gevolgen van dienst, zoals gezegd. Het hoogste rechtscollege in Nederland... heeft ook de bezwaren van de stichting Herstel in Heemsduin... ongegrond verklaard. Deze stichting ziet het damhert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 www.zfmzandvoort.nl Even het verkeerde jingeltje, dat kan wel eens gebeuren. www.zfmzandvoort.nl En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes hier uit Zandvoort. Tot zover alweer, uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Niet getreurd, A.I. en ik zijn ze dadelijk terug. naar het nieuws en weer van 3 uur. Tot zo.